Door almegens met het NOS-journaal. Bij een aanslag met een explosief in Antwerpen zijn vannacht 15 huizen beschadigd geraakt. Het huis waar het explosief was geplaatst moest worden gestut. De politie vermoedt dat er een link is met het drugsmilieu. De ontploffing was rond drie uur vannacht. Eén persoon raakte licht gewond. Behalve de 15 huizen liepen volgens de VRT ook 5 auto's schade op. Antwerpen wordt de laatste tijd vaker opgeschrikt door explosies die aan het drugsmilieu gelinkt worden. Anderhalve week geleden was er ook al een ontploffing waarbij huizen en auto's beschadigd raakten. Een kleine 5000 vrouwen met borstimplantaten hebben zich aangesloten bij een massaclaim tegen farmaceut Abvie. De vrouwen zeggen dat de implantaten die ze kregen gebrekkig zijn. Voor mensen met deze implantaten is het volgens het RIVM aannemelijk dat ze een verhoogd risico op een zeer zeldzame vorm van lymfeklierkanker hebben. Wel is het risico daarop heel klein. Het bedrijf heeft oproepen tot een schadevergoeding afgewezen. Vrouwenrechtenorganisatiebureau Clara Wigman eist bij de rechter nu een schadevergoeding die volgens het bureau kan oplopen tot ruim 900 miljoen euro. De rechtszaak begint deze week. De provincies kunnen helemaal geen vaart maken met de aanpak van de stikstofcrisis. Zoals premier Rutte vrijdag zei na crisisberaad in het kabinet. Volgens gedeputeerden hebben ze helemaal geen richtlijnen die ze kunnen gebruiken om maatregelen te treffen. Ze vinden dat Den Haag daarvoor moet zorgen. Leden van de ondernemingsraad van Tata Steel zijn in een WhatsApp groep losgegaan over actievoerders die morgen de fabriek deels willen blokkeren. In niet mis te verstaanen bewoordingen werd duidelijk gemaakt dat de medewerkers niet van die actie gediend zijn. Daarbij zijn verwijzingen naar nazi-concentratiekampen niet geschuwd. De geschrokken directie van Tata Stiel onderzoekt de uitlatingen. Het weer, vanochtend trekken de laatste buien ook weg uit Limburg. Wordt het zonnig en droog vandaag, 10 graden. Door een stevige noordoostenwind voelt het wel wat kouder aan. Vannacht gaat het een paar graden vriezen en ook morgen is het zonnig en droog bij zo'n 10 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er is een technische storing bij de Steef-insluizen bij Den Oever. Het verkeer wordt beurtelings uh, over één weghelft geleid. Dat geeft nu wat vertraging uh, richting Heerenveen. Tussen Weringerwerf en Breeslandijk heb je een kwartier oponthoud. Maar dat kan straks ook weer oplopen. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah.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 En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draaier. Daar bedanken we hartelijk voor. En als opening we natuurlijk onze herkenningsmelodie. Een opname tegen 1028. Het was Louis Davis met weet je nog wel houtje. En het komen nu weer een hoop mooie oud hollandstalige muziek. En de eerste volgende plaat is een opname tegen 1056. Het zijn uh, de drie kleine kleutertjes met de trappelzak Boogie. Ui, de trappen zijn boei, de trappen zijn boei, de trappen is boei, de trappen zijn boei, de trap is boei, de trappen zijn boei, de trappen zijn boei, de de trappen zijn boei, de de trappen zijn boei, de de trappen zijn boei, de de de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 Nu is je weg, nu is mama weer weg. Oei! De zadel daar, boei! De zadel boei! De zadel boei! De zadel boei! De zadel boei! De zadel boei! De zadel boei! De zadel boei! De zadel daar, boei! De boei! Wat zie ik daar? Wat zie ik daar? Oh, wat een pracht van laag! je dat boy?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 Nog wil hij het beleven in storm en regen daar.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 met zijn broer Dick een autospuiterij in delft -Gouw. Dat is nabij Delft natuurlijk. Tijdens het werken vermaakt hij zich, zichzelf en de mensen om hem heen met zingen, fluiten en moppen tappen.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 Die wil elke avond daar het dancing toe. Die wil elke avond daar het dancing toe.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 Sembra a te, ss, ss, mia cara Carolina. Sembra a te, solo a te. T'ho detto già perché. tocco meglio con te notte di più vicin. Mia cara Carolina. Scapricciati e lumie. Batte na gas. En dat maar weet, niet weet, dat je het niet weet, cose, tu het niet weet, dat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 forte mi batteva mille allora Ik dat was muziek van Nicole, het originele Duits Ambition Frieden. Alleen dit was de Nederlands vertaalde versie, een beetje vrede. En daarvoor hoorde u Willy Alberti met Marina. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaatsen Zandvoort. Iedere zondagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud hollands muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Core Draaier. En de volgende formatie zijn de Spelbrekers. Was in 1990. 1945 opgericht Nederlands Zangduo bestaande uit Theo Rekers en Hugo Kok. De heren hadden elkaar in 1943 ontmoet in de Duitse munitiefabriek waar ze te werk gesteld werden.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 Waardoor een eigen zangcarrière op een laag pitje werd gezet. En in 1975 hield het duel na 30 jaar op te bestaan. Nou ja, Katinka is hun grootste hit. Maar uh, ik heb een andere plaat, iets minder bekend. 1,98 meter lang. En ik denk dat uh, de man die de muziek elke week beschikbaar stelt, Kort Draaier. Vorige week was hij nog jarig. Die, uh, die redt het niet 1,98. Ik denk dat hij daar ver bovenuit komt. Ik denk dat toch een van de langste mannen. Nu hoort de spelbereiders met 1,98 meter 98, lang. Nik ik jou voor eerst ontmoette en jij me uit de hoogte grote werd ik van jou hetzelfde ogenblik bang. Alleen maar aan jou 1 meter 98 lang. Twee jaar zijn we nu alweer getrouwd. Wat de mensen zeggen, laat me koud. Ga iets kopen waar ik zo naar verlang. En dat is een ledikantje klein. Maar het moet beslist uitschuiver zijn. Tot 1 meter 98.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 Ik heb maling geld. Ik verlang slechts naar jou Toe zeg nou ja mijn schat Dan worden we man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 Ik heb maling aan geld, om gelukkig te zijn. Ik zing graag een weesje met een meisje in de maanden Ik heb maling aan geld, ik verlang slechts naar jou.